Anik Jampersen met het NOS Journaal. In een safaripark in Frankrijk is een vrouw zwaar gewond geraakt toen ze werd aangevallen door wolven. Ze werd in haar nek, rug en een been gebeten. De vrouw had overnacht in het park op zo'n 40 kilometer ten westen van Parijs. Ze was gaan hardlopen en daarbij in het deel gekomen waar de dieren vrij rondlopen. Bezoekers mogen daar alleen met de auto komen. De vrouw werd aangevallen door drie polwolven en gered door medewerkers van het Franse park. Ze is niet meer in levensgevaar. Het is niet duidelijk wat er is misgegaan. Bij de Hajj in Mekka zijn dit jaar ruim 1300 pelgrims om het leven gekomen. Hebben de Saoedische autoriteiten bekendgemaakt. Met name de extreme hitte heeft veel levens geëist. Vooral ondergelovigen die via een clandestien reisbureau hadden geboekt... en niet terecht konden in ruimtes met airco. Aan de Hajj deden zo'n 2 miljoen moslims mee. Een dakloze man heeft in Amsterdam een portemonnee met zo'n 2000 euro gevonden en naar de politie gebracht. In een video op sociale media vertelt de man dat hij de portemonnee ontdekte in een trein toen hij lege blikjes aan het verzamelen was. De politie heeft de man een onderscheiding en een cadeaubon van 50 euro gegeven. De eigenaar van de portemonnee is nog niet achterhaald. Als die binnen een jaar niet komt opdagen is het geld voor de eerlijke vinden. Op het EK voetbal is Duitsland groepswinnaar geworden in Pool A. Het thuisland speelde met 1-1 gelijk tegen Zwitserland. Dat tweede is geworden. In dezelfde pool eindigde de wedstrijd tussen Hongarije en Schotland in 1-0. Het doelpunt viel in de tiende minuut van de blessuretijd. Schotland is daarmee uitgeschakeld. Hongarije heeft nog een kans om door te gaan naar de achtste finales. Het weer lokaal kans op wat mist. Verder helder. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of elf... Overdag zonnig en droog. Het wordt 23 tot 26 graden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. T F Nah, nah, nah, nah, nah, nah. He's gonna start a fight nah, nah, nah, nah. Be happily lost, but for your fame. Here stands an empty house that used to be full of love. Today Yes, if you